Karadzid wordt verantwoordelijk gehouden voor de bloedige belegering... van de Bosnische hoofdstad Sarajevo... en voor de moord op duizenden moslims in Srebrenica. De politie wil nog niet zeggen welke schilderijen zijn gestolen... uit de kunsthal in Rotterdam. En ook wil de politie in het belang van het onderzoek niet vertellen... hoe de dieven zijn binnengekomen. De gestolen werken komen uit de Triton-collectie. Een particuliere verzameling avant-gardistische schilderijen. Volgens berichten zou een van de gestolen schilderijen een doek van Matisse zijn. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs. Een uurtje geleden is een deel van het personeel van de kunst al naar huis gestuurd. Het museum gaat niet meer open vandaag. En in de hal waar die tentoonstelling avant-garde hangt... Daar zijn nu rechercheurs bezig met onderzoek. Dat is te zien vanaf de achterkant, de kant van het museumpark. Een grote glazen pui waar rechercheurs bezig zijn. Onder andere over de grond zijn ze aan het schijnen. En dat onderzoek zal ook nog zeker een flink aantal uren gaan duren. Britse artsen zijn hoopvol dat het Pakistanse meisje... dat door de Taliban werd neergeschoten, volledig herstelt. De 14-jarige Malala is gisteren overgebracht naar een ziekenhuis in Birmingham... Eerder was in een Pakistan ziekenhuis al een kogel uit haar hoofd verwijderd. Om haar beter te behandelen en voor haar veiligheid is ze nu in Groot-Brittannië. De Taliban hebben gedreigd Malala alsnog te doden zodra ze weer beter is. Malala voert campagne voor de rechten van meisjes in Pakistan, zoals het recht op onderwijs. Dan het weer nog bewolkt en regenachtig en een stevige zuidenwind. Vanmiddag op steeds meer plaatsen droog en wat zon en het wordt een graad of 13.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 Week van de energierekening.nl Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Vara Radio 1 Degids.fm Met Felix Meurders. Goedemorgen, wat moet Obama doen vannacht? Gewoon met twee benen gestrekt erin? Of zichzelf zijn? Eloquent, presidentieel en soeverein. Je weet het maar nooit in een debat met tegenstrever Mitt Romney. Ik blik zo vooruit. Sire, de stichting Ideële Reclame, heeft een nieuwe campagne gelanceerd. Tolerantie, daar knapt heel Nederland van op. Niet dus. Journalist Frank Verhoef van de nieuwssite De Dagelijkse Standaard... knapt er volledig op af. Dat gaat niet werken, zegt hij. Er gaat een debat met Sire in de persoon van Marion Koopman, de vicevoorzitter. En Dirk Poot, de leider van de Piratenpartij... Hij behaalde geen zetels bij de laatste Kamerverkiezingen, maar blijft zich onvermoeibaar inzetten voor onze digitale burgerrechten. Hoe ziet zijn webwereld eruit? En die van ons is bereikbaar via de muis. Surf naar de gids .fm. Ulrich Ries, Rasmussen, Pantani, Viranke. Vino Kurov en nu Armstrong, of Vino Kurov, wat u wil. Allemaal kampioenen en allemaal aan de doping. En toch verdienen ze miljoenen aan sponsorgelden. Wanneer haken de geldschieters in de wielrennerij af? Bob van Oosterhout, hij is sportmarketeer voor Triple Double. Goedemorgen, meneer van Oosterhout. Goedemorgen. Ik begin met Armstrong. Hoe kan het dat uh, grote bedrijven als Nike nog geen afstand van hem hebben genomen? Nou, daar is eigenlijk een hele simpele verklaring uh, voor. Ik zelf vind dat Nike wat uh, boter uh, op haar hoofd heeft, want... Uh, kijk, valsspel uh, is toch wel het ergste wat er in de sport uh, kan gebeuren. En daar heeft Armstrong zich natuurlijk ondubbelzinnig uh, schuldig aan gemaakt. Maar Armstrong is niet zomaar iemand die Nike communicatief gebruikt. Nee, Armstrong is onderdeel van het businessmodel van Nike. Dat was Tiger Woods natuurlijk ook. Heel veel producten zijn aan hem gelieerd. Dus het zomaar even stoppen met het sponsoren van zo iemand... dat zit er bijna niet in. Een groep sporters onder wie je wil naar Paul Willetoon... die gaat vandaag demonstreren bij het Nike-hoofdkantoor. Ze zijn kwaad dat Armstrong gesteund wordt ondanks dit schandaal. Hoe ga je er dan mee om sponsor? Nou, zoals ik al zeg, ik vind dat je, dat je iemand echt altijd... Uh, uh, door dik en dun moet steunen. Want uh, sponsoring, dat doe je voor uh, better and worse... Maar wanneer zo ontzettend duidelijk is dat iemand systematisch de boel... jarenlang op zo'n geraffineerde uh, wijze uh, uh, nou ja, voor de gek heeft gehouden... Uh, dan kun je niet anders uh, als Nike zijn dan zeggen van... jongens, dit is de limit, we stoppen er nu mee. En Nike is geen uitzondering, hè? Ben nog geen enkele sponsor laat van zich horen. Is dat verstandig? Nee, dat vind ik niet uh, verstandig. Uh, dat kon tien of twintig jaar geleden wel. Maar inmiddels leven we in een tijd van, uh, van Twitter, hè, van social media... En... Op het moment dat jij niet transparant bent en met een verklaring naar buiten komt... ja, dan doet de wereld dat wel voor je. Dus uh, wat mij betreft zouden bedrijven juist veel meer de openheid moeten zoeken... eerlijk moeten aangeven dat ze zichzelf zwaar gedupeerd voelen... dat ze het onderste boven, de onderste steen boven willen hebben... en vervolgens een goed afgewogen besluit nemen hier al dan niet mee door te gaan. En dat betreft ook de Rabobank. Gewoon meteen een groot onderzoek instellen naar wat er in het verleden mogelijk bij die ploeg is gebeurd. Nou, ik zou bijna willen zeggen, het betreft vooral de Rabobank. Opvallend genoeg zie je in het wielrennen, bijvoorbeeld in 1998, de Dopage met Festina. Grappig genoeg zag je dat Festina nog nooit zoveel horloges heeft verkocht als in die periode. Maar Festina was het met name te doen voor het creëren van naamsbekendheid. Bij Rabobank gaat het om het imago. En wanneer je anno 2012 een financiële instelling bent, en je hebt te lijden onder een imago van, hé, nou ja... Uh, niet transparant zijn, slechte producten, et cetera, et cetera... Uh, dan wil je juist nu geassocieerd worden met een podium... Uh, dat niks te maken heeft met vals spel, bedrog, list en oplichterij. Nou is dit het zoveelste schandaal in de wielersport. Hoe is het mogelijk dat er nog altijd sponsors zijn? Nou ja, het is, het is, het is bijna ongelofelijk. Hè? Het is een case op zich, want uh, er is zo ontzettend veel gebeurd door de jaren heen. Alleen, dat is continu toch een klein beetje bedekt met, uh, het zijn incidenten, het, het zijn individuen die dit wel eens zo in een ploeg doen. Uh, terwijl we stiekem allemaal wel wisten, ook wij als consumenten, van nou, het zit veel dieper in die wielersport dan uh, uh, mensen af en toe doen geloven. U wist het, maar, dit, maar u, u deed niks. Maar niemand, nee, nee. Bedrijven hebben ook steeds uh, gezegd van, nou ja, goed, wij krijgen het wel onder controle en het zijn incidenten. Maar uh, wat nu aan het licht komt, dat gaat natuurlijk veel verder dan uh, slechts een incidentje. Wat gaat er de komende jaren gebeuren volgens u? Nou, ik verwacht dat uh, vooral de komende weken heel veel zal gaan gebeuren, zeker de komende maanden. Ik denk dat er uh, enorme onderzoeken zullen gaan plaatsvinden, waarbij inderdaad... Uh, absoluut uh, de onderste stenen boven zullen komen. Dat zal ook voor de Rabo-wielerploeg absoluut gevolgen hebben. En uh, pas wanneer sponsors echt het gevoel hebben dat ze volledige controle hebben... een garantie op controle hebben op wat er in zo'n wielerploeg allemaal gebeurt... en dat het echt zuiver is, dan pas kunnen ze wel overwogen besluiten al dan niet door te gaan. Ja, ze zeggen dat dat nu het geval is, bijvoorbeeld bij de Rabobank. Nou, dat gaat de komende tijd plaatsvinden, hoor. Dat, dat is niet iets wat je in een paar dagen even gedaan hebt, maar... Uh, ik ben er heilig van overtuigd dat Rabobank fors uh, gaat induiken. En dat is ook heel verstandig. Zou u uw klanten nog aanraden om een wielerploeg te sponsoren? Nou, ik zou op dit moment... Uh, de klanten die op dit moment nieuw zijn in het wielrennen... Uh, zou ik even uh, pas op de plaats laten maken... om te kijken wat er zich de komende maanden allemaal gaat afspelen. Uh, uh, maar partijen als Rabobank, uh, Vakant Solij, Argos... tegen die partijen zou ik zeggen, doe er alles aan om uh, uh, er een vinger achter te krijgen in hoeverre dit allemaal te corrigeren is. En voor nieuwe partijen gewoon een surplus. Hartelijk dank. Bob van Oosterhout, sportmarketeer voor Triple Double. De een brouwerij voor psychiatrische patiënten. Dat ligt niet meteen van de hand. En toch functioneert de praal in Amsterdam. naar volle tevredenheid. Het begon tien jaar geleden als hobby thuis. En inmiddels is die hobby uitgegroeid tot een heuse brouwerij. inclusief winkel en proeflokaal. waar in totaal 120 vrijwilligers werken. Verslaggever Robert-Jan Boy is daar plekken. Robert-Jan. Dat weet iedereen, behalve jij. Verkok geeft het de aanwijzingen. In de brouwerij. Verkop die ooit met zijn bier in zijn keuken is begonnen. En moet je nou eens even kijken. Ja, het, is het, is een, het is een complete brouwerijzer. Overal glimmende ketels. We horen zuiggeluiden op de achtergrond. Je kunt het naar boven toe. Daar staan ketels waar uh, ook weer wat in gebeurt. Ja, boven brouwen we. En hier... Kratten met, uh, nou ja, dit is, lijkt mij al kant en klaar. Ja, dit zijn gewoon, uh, nou, die hebben er zit nog geen etiket op. Mijn vrouw zei, ga jij ze ergens anders brouwen? Nou, dat doe ik nu. Ja. Dus we staan nu hier en we brouwen per jaar zo'n uh, 120.000 liter. Chocola 745 en onredigateerd. Meneer schrijft dat op een kartonnen doos, wat cijfers. 745. Bevalt het hier? Wat zeg jij? Bevalt het hier een beetje? Jawel hoor, ja. lekker rustig aan. Ja, alles op je gewankje. En waarom bent u hier precies? Waarom? Ja, waarom? Ja, dat is een heel verhaal waarom ik hier ben. Ja. Als je het dan een beetje mazzelt, kom je hier dan terecht. Ja. En wil je, wil je, wil je werken hier? Nou ja, dan kun je hier uh, aan de slag. En... Uh, wil nou, je niks doen? Nou ja, dan ga je maar niet hier werken. Nou, om er even met de deur in huis te vallen... Ja, Als je dus, zomaar dus, vertelt van, ja jongens, ja, uh, een brouwerij nou, waar uh, psychiatrische patiënten, kan ik dat zo zeggen? Ja, dat kan je zeggen. Ja, maar, nou ja werken, een, uh, dat is toch een beetje een eigenaardige combinatie? Of ja, niet? nou, dat valt eigenlijk wel mee. Het is eigenlijk een hele trotse combinatie. Mensen vinden het geweldig om hier te werken. Mensen vinden het heel leuk. Het is hartstikke stoer om in een brouwerij te werken natuurlijk. Ja, nee. Dat zie je. Ja, nee, nee. ik vind het niet alleen stoer, maar dat zijn deze jongens ook wel. Ja. Dat vind wel. wel. Ja, goede combinatie. Waarom is het een goede combinatie? Nou... Ik kan je voorstellen dat mensen voorheen zaten ze op een psychiatrische inrichting en waren ze alleen maar bezig met hun dagactiviteiten, tekenen en een beetje nou, van allerlei klusjes. En nu ineens werk je in een fabriek, werk je in een brouwerij en de bieren die staan ook op, op de schappen in een slijterij en ze staan hier op de tap in, de, in, in, in, in een café. En dat is geweldig natuurlijk. Product waar je zelf mee bezig bent geweest wordt gedronken door andere mensen. Nou, Dat is hartstikke mooi. Nou, we gaan even kijken of we elkaar libereren en dan... Uh... Ver is even bezig met, uh, met een vat. Ja, ja, ja, ja. Hallo. Een fust, een ja. Meneer werkt hier ook, neem ik aan? Ja, zeker. Ja? Ja, ja, ja. Sinds begin dit jaar. En? Ja, zeker, zeker, zeker. Ik, ik heb zelfs nou, niet echt gepromoveerd, maar ik mag nu wat meer klussen doen wat echt met het brouwen te maken heeft. Hoe begonnen het, begon het dan? Nou, eerst, eerst was het puur productie. Dat was de eerste vier, vijf maanden. Wat houdt het in, productie? Nou, productie van, uh, van etiketteren tot vullen ja. tot in doosjes zitten. Ja. En, uh, en nu ben ik ook met het brouwproces bezig. Dus en ik kom ook wat vroeger de dagen dat ik werk. En dat betekent ketels vullen of zo? Nou, ketels vullen, ja, ook schoonmaken. Ik bedoel, het werk van een brouwer is tot 70%, misschien wel, misschien wel 80% ja. Puur schoonmaken. Ja. Dat hou je wel. En dan werk je mensen met een psychiatrische verleden. verleden aandoening, noem ja. maar op. Ja, dat klopt. En uh, daar ben ik ook een van. Wat, wat markeert u precies? Uh, ik, nou, ik, de, de diagnose laat ik even in het midden. Maar uh, ik, ik, ik heb het, ik heb het zeg maar, genetisch gekregen. Dus uh, van ja. de bloedlijn van mijn moeder en de bloedlijn van mijn vader. Dus, ja. Ja, dus de kans was één op één dat ik ziek zou zijn. Ja. En wat, wat, hoe, hoe uitziet dat? Uh, in psychoses, uh, opnames, uh, uh, wanen, dingen zien, dingen horen. Dat soort dingetjes. Ja. Maar ik zou nu met u te praten en uh, ik merk er helemaal niks van. Ja, ja uh, uh, het, is, het, is, het, is, het is van binnen, het is van binnen. Je kan het niet ja, zien ja, gelukkig. Ja, dus uh, nee. ja, ja, klopt. En als dit er nou niet zou zijn, wat dan? Ja, dan zou ik, dan zou ik wel terecht kunnen bij een, bij een uh, bijvoorbeeld een dagactiviteitencentrum. Elke ja. grote stad heeft er wel één of twee. Ja. Maar, daar, maar wat je daar moet doen, is helemaal geestdodend. Uh, dat is echt gewoon. Uh, kijk, dit is nog leuk, je kan lekker babbelen, maar daar zit je met z'n allen op een. Uh, aan, een, aan een lange tafel en dan zit je kaptegrint in een doosje te stoppen of zoiets. Ja, ja, en, uh, ja. en, en ik moet ook zeggen dat de verloning hier veel hoger is dan bij een dak. De beloning? Ja, de verloning. Ja, ja, ja zeker. Nou ja, het is vrijwilligerswerk, dus ja. het is niet veel. Maar je mag kiezen tussen bijvoorbeeld een ander bedrijf, krijg je 1 euro per uur. Ja. En hier krijg je als je een hele dag werkt een tientje. Ja. Dus het is toch, ja, ja, ja, het is toch uh, vandaar. En uh, wel eens weg in een slokkie? Uh, ja, vaak. Nou, uh, ik doe het niet vaak, maar aan het einde van de dag, als we een lekker dag hebben gehad, dan gaan we wat proeven. Dat doen we wel. Uh, ja, ja, ja. Het loopt nooit uit de hand. Nee nee, nee, nee, nee. We moeten nog naar huis. We moeten nog naar huis. Ja, ik zei net tegen ver van als je tegen mensen vertelt op straat van ja, psychiatrische patiënten die uh, In een brouwerij, ja, ja. Is die, het lopen, ja, ja, ik snap het, ik snap ja. het, ja, ja, ik zou, ik zou, uh, ik, bijvoorbeeld, uh, ik heb een buurman en uh, die is, uh, heeft ook een, een aandoening, maar uh, die zegt van, ik, ik, ik ben zo'n alcoholist, ik moet niet in een bierbrouwerij ja. gaan werken. Dat zei hij zelf, ja, ja, dat heb ik. Toen jullie begonnen? ging het om de mens, als het ware, en ja. bier op de tweede plek. Ja, nou, het is eigenlijk... Het bier staat nu nog min of meer op nou, de eerste is, plek. Dat, dat is niet de bedoeling. Het is nog nee. steeds de bedoeling dat het personeel op de eerste plek komt. Maar je merkt wel dat er steeds meer druk komt op het product. Dus langzamerhand begint het product samen met het personeel op de eerste plek te komen. Er wordt nog geen winst gemaakt, heb ik begrepen. Nee, we maken nog steeds geen winst. Dat zit er niet achter. Nee, we zijn een stichting. Ja. Maar... Uh, we moeten ook geen verlies leiden, dus op een bepaald moment zou je toch een bepaalde reserve moeten opbouwen. En... Maar slaat het dan niet te ver door? Uh, nou, dat is dat die, je dat dat bij wijze te van spreken ten onder gaat aan je eigen succes? Ja, nou, dat, dat moeten we dus voor maken. En daar heb je gelijk in, dat is een risico waar je dus op moet letten. En tot nu toe kunnen we dat houden. Lijkt het erop alsof we dat kunnen houden, maar goed, als de vraag dus groter wordt en we moeten daardoor meer bier produceren en kunnen daardoor onze mensen niet meer aan het werk zetten, ja, dat is niet goed. Dus we moeten dat blijven bewaken. En Arno en ik zijn wat dat betreft allebei... Uh, sta, ...zitten we er bovenop om erop te letten... ...dat dit gewoon als een werkplek ideaal blijft. Heb je nou een koffie gehad of niet? Nee he? Ik heb nog geen koffie gehad. Misschien niet op hè? hier. Ja, om nou een biertje te proeven op de vroege ...dat gaat weer ver natuurlijk. Zwaarverpillen doen het, het best om 11 uur... ...maar wij doen het ook niet hoor. Nou, toch, toch, even, we even, toch nog even, even, even proeven ja? dan. Even klein nee, het, uh... nee, we gaan koffie drinken. Oh, we, gaan koffie we drinken je. hier niet. Nou, Heeft u een stokje geprobeerd? Uh... Heeft u al een, een biertje geprobeerd? Ik mag, ik mag, niet, ik mag niet van ver. Oh, maar niet ik, ik, ik, ik, ik, ik krijg alleen maar ja, koffie van hij hem. Heeft, hij, heeft een, hij heeft een sterke hand in dit... Uh, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Succes, hè? Ja, u ook. Succes met het programma. Robert-Jan Boyen sprak met Verkok, Kok... die samen met Arno Kooi verantwoordelijk is voor de brouwerij De Praal. Dat is een brouwerij voor psychiatrische patiënten. Zometeen een voorbeschouwing op het debat van vannacht... tussen presidentskandidaat Mitt Romney en de zittende president, deze. En than to know that uh, Reverend Al Green was here. <laughs> I'm <laughs> so in love with you but what you want to do is all right with me. Those guys didn't think I would do it. Green Let's Stay Together en we begonnen met een legendarisch moment. Obama, die in januari van dit jaar tijdens een liefdadigheidsbijeenkomst een stukje daarvan zong. Na het eerste debat met zijn opponent Mitt Romney leek het zingen hem te zijn vergaan, maar zie, Obama richt zich in de peilingen weer op. En vannacht is het tweede debat. En bij me zit Amerika deskundige Frans Verhagen, hoofddirecteur van Amerika.nl. Frans, goedemorgen. Goedemorgen. Laat ik doorgaan met die muziek. Want uh, komende donderdag gaat Good Old Bruce Springsteen samen met Bill Clinton campagne voeren voor Obama. Past dat een beetje bij elkaar? Clinton op de sax, neem ik aan. Ja, dat denk ik ook. El ja. Green en, en Bruce? Uh, ik weet niet of die samen gaan, maar het is wel. Uh, ja, god, dat zijn het soort uh, artiesten die Obama steunen. Hè? Die altijd in het de democratiekamp zitten. Of dat nou veel kiezers overhaalt, dat waag ik te betwijfelen. Dat werkt niet zo dan? Nou ja, met uh, mensen die naar, Brinks, naar Springsteen gaan, die zullen toch <laughs> al waarschijnlijk wel democratisch stemmen, schat ik zo. Met wat voor muziek of met welke artiesten zou jij Obama associëren? Heb je enig idee? Nou ja, dit soort uh, artiesten. Uh, ja. da da da da daarmee is het wel gezegd. Ja. Um, na dat legendarische El Green moment heeft Obama zich nog een keer laten verleiden... Tot een, tot een paar noten. En dat was tijdens een concert in het Witte Huis. Blues, samen met B.B. King en Buddy Guy. En, ik en dat even... ging zelf ook zingen, ja... Heel goed. Ja, hij krijgt de microfoon onder zijn neus geduurd door Mick Jagger. Is dat goed uh, als een president zoiets doet of is dat te frivool? Nee, dit kan wel. Dit, uh, dit is geen probleem. Dit kan nog net? Dit, nou, kan nog net. Ja, God, dit, dit past al bij Obama. Uh, John F. Kennedy had uh, een Cassals uh, Casals, in het, uh, in het Witte Huis. Uh, ieder president heeft zijn eigen stijl wat dat betreft. Even naar het debat. De vorige keer ging het mis. Althans, dat zeiden de commentatoren. Obama hakkelde, leek ongeïnspireerd. Met als gevolg dat Romney hem acuut inhaalde in de peilingen. Maar uit de laatste peiling blijkt alweer dat Obama inmiddels een paar procentpunten voor staat. Hoe valt dat te verklaren? Nou, te beginnen zijn het allemaal Maries de hondpeilingen. En er wordt alleen maar gepeld wat mensen voelen en denken. En het stelt allemaal niet zoveel voor. Dus daar moet je niet te veel van aantrekken. Wat er gebeurd is in dat eerste debat, is dat uh, eigenlijk kon Obama dat nauwelijks goed doen. He, als je als president te veel aanvalt, te agressief bent, dat ook niet presidentieel. Dat is niet lekker. En dat vinden mensen niet plezierig. En ik denk dat hij overbriefd was en, en, en te veel daarbij stilstond en zich te veel inhield. Maar wat er eigenlijk gebeurde is dat Romney het veel beter deed dan iedereen had gedacht... en zichzelf presenteerde aan de Amerikaanse bevolking... die hem eigenlijk nog nauwelijks gezien had. Ze hadden alleen maar commercials gezien dat die man stinkend rijk is. Dat is hij ook. Dat hij weinig contact heeft met de gewone burger. En dat hij nogal vaak van mening verwisselt. En hier stond ineens iemand waarvan ze dachten van... hé, hey, daar wil ik nog wel eens een keer naar kijken. En dat is wat in het eerste debat gebeurde. En Romney krijgt dus een second look. En nu is het de taak van Obama om te zorgen... dat ze nog eens een keer goed naar Romney kijken... en niet op hem stemmen. En het is een beetje te vergelijken. Ik weet niet of je, je nog herinnert. In 2008 uh, had Obama in Iowa de voorverkiezingen gewonnen. Ja. En toen dachten we, nou gaat hij doorstomen. En toen won Hillary in New Hampshire ja. een week later. Dat, was de, dat waren de kiezers die zeiden van... Ho eens even, niet zo snel. Wij willen ook nog even kijken wat Hillary te bieden heeft. Nou, nu zeiden ze, wij willen nog zien wat uh, Romney te bieden heeft. Nou, dat mag hij uitstallen Is het tweede debat. Een derde debat. En Obama moet laten zien dat hij daar wat tegenover uh, kan stellen. Zondagavond werd in de Rode Hoed uh, gedebatteerd over de Amerikaanse verkiezingen. En spin-dokter Kruij van der Linden zei daar dat de Amerikanen iets anders willen van Obama... dan iets wat hij gepresteerd heeft nou, de afgelopen ja. vier jaar. Is dat zo? Heeft hij gelijk? Nou, ik denk wel dat je, wat je zag uh, na het debat is dat er een grote onderstroom is van mensen... die uh, bereid zijn om naar iemand anders te kijken als vervanging van Obama. Ik denk, als we goed gaan kijken naar Romney, dat ze erachter komen... dat dat het niet is, dat hij het niet is. Maar Obama is kwetsbaar. En dat komt omdat hij die belofte van vier jaar geleden... niet echt waargemaakt heeft. Een aantal punten wel natuurlijk. Hij heeft het land gered van die financiële crisis. Hij heeft de auto-industrie gered. Hij heeft een hele belangrijke gezondheidswetgeving erdoor gehaald. Wat hij niet gedaan heeft, en ik moet zeggen, dat heeft mij toch steeds verbaasd... is communiceren met de bevolking. Cool guy afstandelijk, eh, academisch... Eh. Ja. Ja, te cool. Hij had toch eens wat vaker uh, over het hoofd van het parlement heen... en over het hoofd van de media heen gewoon een toespraak moeten houden... en mensen uitleggen waarom hij bepaalde dingen gedaan heeft. En welke mensen zijn met name teleurgesteld, denk je? Nou, ik denk uh, heel veel jongeren die in 2008 razend enthousiast waren... en echt uh, op de, uh, uit, uit hun dak gingen en, en stemden voor Obama. Die moet hij nu weer naar de stembus zien te lokken. Die moeten een tweede keer gaan stemmen. En die kunnen misschien thuis blijven. Hoe zit het met de middenklasse eigenlijk in Amerika? Is die nog steeds voor Obama? Nee, nou, ja, die, dan... die is nooit helemaal voor Obama geweest. Kijk, middenklasse in Amerika is... Dat is iemand... Een ruim begrip natuurlijk. Ja, dat, ja, daarom praten we ook allemaal over, want dat is iedereen. Hè? Iemand die 300.000 dollar verdient, die zegt van ik ben middenklasse. En iemand die 30.000 dollar verdient, die zegt ook ik ben middenklasse. Want dan willen ze graag bij horen. Dus die groep is zo breed. Waar het om gaat is dat mensen zich zorgen maken. Ze zijn bang hun baan te verliezen. Ze zijn bang dat de belastingen te hoog worden. Ze zijn slecht onderwijs, de wegen donderen in elkaar. De bruggen zijn slecht. Uh, er moet wat gebeuren. En die middenklasse die heeft aan de ene kant het meeste vrezen... Hè, van banenverlies en hoge belastingen. En tegelijkertijd het meeste profiteren van die overheid. Want al die voorzieningen, met name publieke voorzieningen... als wegen en scholen, daar profiteren zij ook het meest van. Nou, dat moet Obama goed gaan uitleggen. Mm -hmm. En daar vind ik dat hij echt tekortgeschoten is die afgelopen vier jaar. Leg nou eens gewoon uit aan de burger waar een overheid voor dient. Ik weet niet of je Bill Clinton hebt gezien op de conventie. Typisch ongedisciplineerde Clinton. Twintig minuten zou hij spreken en hij sprak vijftig minuten. Een geweldige toespraak. En die eindigde met uh, we're all in this together. Het is een samenleving. We moeten dingen samen doen. Nou, de boodschap van Romney en met name van Paul Ryan, die vicepresidentskandidaat, is wat ja, ik noem dat maar de I-Me Mind Society. Uh, allemaal voor jezelf. Ja. Die middenklasse heeft er volgens mij meer baat bij om in termen van een samenleving te denken. En dat is wat Obama moet losmaken. Maar ik las in een New Yorker dat zijn een campagne die meer vuurwerk van hem verwachtte, dus van Obama, in het debat de komende nacht. Hij zou zich tegenover Romney meer als een, ik, ik citeer, een asshole moeten opstellen. Nou, dat denk ik dat hij het niet moet doen. Hij moet juist heel cool zijn en hij moet laten zien van... dit is wat Romney vorige maand zei, dit is wat hij nu zei. Weet u wie de echte Romney is? Pas op hoor, want... Die, kijk, die Romney er hoeven op zich niet zo bang voor te zijn. Dat is keurig een man. Geen radicaal. Die Republikeinse partij. Die heeft een aantal ideeën waar je echt je zorg over moet maken... als gewoon Amerikaan. En dan moet Obama niet op staan te hakken. En hij moet niet heel agressief zijn. Hij moet niet vervelend worden. Hij moet gewoon duidelijk zeggen van... luister, dit is de keuze. Hier staat hij voor. Dit is wat Romney te bieden heeft. En dit is wat ik te bieden heb. En is Romney zo'n zwabberaar dan? Ja, ze... Romney is de flipflopper bij uitstek. Uh, hij is gouverneur van Massachusetts geweest. Nou, een hele progressieve staat. Boston ligt daar dus toen was hij voor het recht op abortus van de vrouw. En nu is hij anti-abortus, want dat willen die conservatieve republikeinen. Dat soort flip-flops heeft hij heel vaak gemaakt. En daar kan hij ook behoorlijk op aangevallen worden. Stel dat Obama ook dit de tweede debat verliest. Kan hij dan het, het, het slotdebat nog naar ze toe halen? Of kan nou, al bijna verkeken? Dan wordt het lastig. Uh, <tus> hij zal het echt vanavond uh, moeten presteren. En het derde debat gaat nog over buitenlands politiek. Dat heeft Obama behoorlijk goed gedaan. Hij moet die tweede debatten gewoon gebruiken om te laten zien... dat hij het recht heeft om nog eens vier jaar president te zijn. Zo simpel is het eigenlijk. Je hebt een boek geschreven, dat, is, dat ligt nu in de winkel. Alle Amerikaanse presidenten. Is Obama de laatste die erin staat? Of is er al een nieuw hoofdstuk gewijd aan Mitt Romney? Nee, want Mitt Romney wordt geen president... Obama is nummer 44 en die gaat gewoon herkozen worden. En dan blijft hij nummer 44 uh, voor de komende vier jaar. Dat hoop je. Amerika-deskundige dus Frans <laughs> Verhagen over het tweede debat tussen Obama en Romney. Morgenochtend vroeg om drie uur onze tijd. Ga je kijken? Ik ga niet kijken. Ik kijk morgenochtend uh, naar de samenvatting. En dat, met de New York Times en dan zetten ze de tekst er ook naast. Dan kun je de tekst mee laten lopen. Dat is heel plezierig. Is Nederland geholpen met de tolerantiecampagne van Sieren? En hoe ziet de webwereld van een pirater eruit? Na het nieuws... Met Jan van der Putten. Dag Jan. Radio 1. Het NOS-journaal. Het verlies dat gemeenten moeten nemen op onverkoopbare bouwgrond loopt in de miljarden. Dat zegt de voorzitter van de directieraad van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Gisteren bracht nieuwsuur naar buiten dat tientallen gemeenten hun verlies moeten nemen op aangekochte bouwgronden. Vanwege de crisis kunnen die niet worden ontwikkeld of verkocht. Alleen al de gemeente Apeldoorn zou zo'n 124 miljoen euro verlies moeten nemen. Volgens de VNG kampen nog veel meer gemeenten met dit probleem. Er is een tijdelijk bestuur van GroenLinks aangesteld. Het zal onder meer een partijcongres organiseren... waar de leden zich kunnen uitspreken over het evaluatierapport over de verkiezingen. Het GroenLinks-bestuur stapte twee weken geleden op. En dat nieuwe bestuur blijft uiterlijk tot april volgend jaar aan.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 En de politie wil nog niet zeggen welke schilderijen zijn gestolen uit de kunsthal in Rotterdam. Gestolen werken komen uit een particuliere verzameling met avant-gardistische schilderijen. Volgens berichten zou een van de gestolen schilderijen in Rotterdam een doek van matisse zijn. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANB ah, nee, Verkeersinformatie. Op de A28 Hogeveen richting Assen staat file tussen de afrit Westerbork en Assen-Zuid 3 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Dit is de gids.fm. Met Felix Beurders. Morgen is het Wereldarmoededag en in Den Haag staan ze er vandaag al bij stil. Fiche zie, want ze komen uit Engeland en dan zeg je geen zet... maar dan zeg je zie, met natuurlijk de worker, wat anders. That'd be strange Water will a... Ja, Fisher Z. Overigens een hit in Nederland, België en Duitsland. Ze toerden veel ook op het vasteland van Europa. Maar in Engeland viel dat een beetje tegen. Het kwam van de eerste cd van de heren, Word Salad, uit 1979. In de rubriek Tijdgeest praat Simone Wijmans met bekende Nederlanders over een online leven. Vandaag de webwereld van de leider van de Piratenpartij. En die haalde geen enkele kamerzetel bij de Kamerverkiezingen vorige maand. Maar blijft zich inzetten voor onze digitale burgerrechten. Tijdgeest. De webwereld van Dirk Poot. Ik ben eigenlijk uh, de hele dag wel online. Ja, dat is, uh, er gebeurt zoveel op het internet. En als je ons, ons hoofdkantier stopt op het internet... we vergaderen op het internet. Dus uh, eigenlijk, zit, eigenlijk staat hier altijd het internet aan. En welke websites zijn nou onontbeerlijk voor een leider van een piratenpartij? Uh, nou, niet alleen voor de leider van die piratenpartij. Ik denk iedereen die zich een beetje interesseert in, in, in burgerrechten... digitale burgerrechten en wat er gebeurt met copyright. Uh, is, Torrentfreak is een hele interessante... Uh, en techdirt.com is wat dat betreft ook een, een hele mooie. Laten we bij Torrent Freak beginnen. Wat is dat voor site? Uh, dat is een site die echt uh, nieuws heeft over uh, hoe muziek op dit ogenblik gedeeld wordt. Weet je, vroeger deden we dat met, met radio, cassettebandjes. Tegenwoordig heeft, heeft het internet een beetje de, de, de, de functie van de radio overgenomen. En je ziet dat aan sites als de Pirate Bay, maar ook aan Mega Upload, Megabox. Uh, en heel veel torrent sites. En dat is de manier waarop dat nu. Uh, dat al die manieren worden belicht in, in Torrent Freak. Wel, tech Dirt? Uh, tech Dirt gaat iets breder. Dat gaat over alles wat te maken heeft met uh, uh, auteursrecht, uh, uh, burgerlijke vrijheden, met uh, octrooirecht. Dus dat is een wat, wat bredere site dan, uh, dan Tornfreak op dat gebied. En ik kan me voorstellen dat jij allerlei technische hulpmiddelen gebruikt... om vrijuit vrij uit, zonder bespied te worden, over het internet te kan surfen. Ja, dat, is eigenlijk, ja, dat zit er standaard in natuurlijk. Hè? Dus ik surf voornamelijk met, met Firefox... En daar heb je een, een, een hele leuke plugin die heet NoScript. En daarmee kan je eigenlijk alle Javascriptjes uitzetten... behalve degene die je, die je echt vertrouwt. Uh, en dat betekent dat je het eerste en onzinnige berg minder uh, advertenties te zien krijgt. En daarbij ook dat je gewoon een stuk minder uh, gevolgd kan worden... door allerlei sites die, uh, die op de een of andere manier uh, jou van... van uh, die kunnen je echt tracken zeg maar, van, van site naar site. Je hebt daar ook weer een andere plugin voor. Die heet Collusion. En als je die een keertje downloadt en gewoon eens een keer een half uur meelaat draaien... terwijl je ontsurft bent, dan zie je dus na dat half uur... een compleet web om jou heen ontstaan... van allerlei uh, trackers die, die, die jou van site naar site aan het volgen zijn. En op elke site, elke willekeurige site... wordt je wel door vijf of zes trackers in de gaten gehouden. En um, als het nou niet gaat over digitale burgerrechten, welke sites bezoek je dan? De, de Jaap, Geen Stijl, kom ik natuurlijk uh, regelmatig. Uh, YouTube, uh, zeker dan de liedjes van, uh, van Dan Boel. Uh, die, die komt echt elke maand wel met een, een nieuw liedje en allemaal heel erg actueel. En wie is Dan Boel? Uh, Den Boel is een Engelse uh, ja, rapartiest artiest. Die, die eigenlijk alleen op YouTube uh, vindt op het ogenblik. En die heeft het over alles wat op dit moment echt belangrijk is. Dus het gaat over WikiLeaks, over Bradley Manning, over sopa, over acta. Al, al dat soort dingen. En wat is zijn favoriet nummer van jou? Uh, <laughs> ik vind zijn uh, uh, Wikileaks rap vind ik nog steeds heel erg mooi. we in en uh, een van de filmpjes die ik echt heel mooi vind... die ik mensen aanraad om te kijken... is uh, het voorstukje van een documentaire Rip Remix Manifesto. En dat is Culture Always Builds on the Past. En dat laat heel erg goed zien hoe uh, muziek eigenlijk... tot nu toe altijd van generatie naar generatie werd doorgegeven. En elke generatie maakte zijn eigen versie van een, een, een nummer... en uh, er voegde er iets aan toe... En daarna kwam de volgende generatie, en de volgende generatie. En zo kan je muziek eigenlijk. Uh, zo is de muziek ontwikkeld. En wat je nu ziet, en dat is heel mooi in dat filmpje, wordt dat uh, duidelijk gemaakt. Is dat een nummer van de Staple Singers, waar de Rolling Stones zich hebben laten inspireren. voor Discord Beat The Last Time. En dus op een gegeven moment. Uh, van dat Stones nummer is een, een, uh, een orkestversie gemaakt. En die orkestversie is weer door de Verve gebruikt. Uh, voor Bitter Sweet Symphony. En. En ze zijn vol achter de vurf aangegaan. Hebben alle rechten van het liedje opgeëist. En ze jongens, dit is helemaal voor ons. Dit hebben wij zelf bedacht. Terwijl zij volledig aan voorbij zijn gegaan. Dat wat zij hebben bedacht. Dat het eigenlijk niks anders was dan een variatie van de nummer van de Staplesingers. En dat was weer de variatie van de nummer van de Blind Boys of Alabama. Dus op die manier uh, hebben zij daar in één keer een streep gehaald. Door de... Ja, eeuwen culturele ontwikkeling. En dat is, denk ik, een van de belangrijkste dingen waarom wij vinden dat dat, dat downloaden mogelijk moet blijven. En het, uh, het auteursrecht echt aangepast moet gaan worden. Uh, ik zie daar een uh, drumstijl staan. Uh, je bent een drummer? Uh, nou, ik ben aan het oefenen om een drummer te worden. Uh, ja, online zoek je dus zoek ik tapjes en ik heb ook een hele leuke app ervoor. En dat is Songster. En daarmee heb je eigenlijk ontzettende berg muziek uh, die helemaal is, is uitgetapt. Zodat je kan eigenlijk alle liedjes op die manier instuderen die je, die je wil. En dan zit je dus te drummen met die app ernaast? Met die, die iPhone voor, me, voor mijn hoofd. En dan zie je precies langskomen wat er op welke maat gespeeld moet worden. Kun je dat even laten zien? Ja. Wat ga je spelen? Een drumpartij van uh, Another Brick in the Wall, van Pink Floyd. Nou, dan zie je hier zo. Dan zie je precies langskomen wat er op welke maat gespeeld moet worden. Nou, dat ging toch, dat ging toch best aardig? Uh, nou, ik zat er wel een paar keer naast hoor. Het, uh, op een gegeven moment moet je van de, de, de open high-hat naar de, de, de crash. En dat is, de, dat is af en toe nog een lastige. Dus blijven oefenen met die app voorlopig. Ja, blijven oefenen. <laughs> Leider van de Piratenpartij, Dirk Poot, die drumt door. En dan heeft hij zijn app ernaast liggen en dan uh, moet het werken. Alle besproken links vindt u zoals altijd op de site onder het kopje tijdgeest. De Tolerantie. Andere meningen, culturen, gewoontes. Je staat ervoor open. Dankzij tolerantie ontmoet je nieuwe mensen. Zodat je, je nog eens wat anders ziet. <grijp> nieuwe rituelen ontdekt, een leuke hobby vindt en onverwachte ervaringen hebt. Ja, hele onverwachte ervaringen. Door het gebruik van tolerantie kom je in aanraking met al het moois dat ons land te bieden heeft. Tolerantie, daar knapt heel Nederland van op. Dat is een nieuwe Sieren reclame en die gaat dus over tolerantie in Nederland. Journalist Frank Verhoef van de politieke weblog De Dagelijkse Standaard die irriteert zich mateloos aan deze spot en schreef vrijdag een open brief aan Sieren in de Volkskrant. En Sieren is de afkorting van de stichting Ideële Reclame en daarvan is de vicevoorzitter Marjan Koopman aan de telefoon. Meneer Verhoef, u zit in een studio in Den Haag. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is er mis dan met deze campagne-spot? Nou ja, ik zat, ik zat op de bank, ik zat een beetje tv te kijken. En uh, toen kwam het sportje voorbij. Um, en ik dacht echt meteen, ik zit naar een sportje van GroenLinks te kijken. Zo goed was het? Nou, uh, zo slecht was het eigenlijk. Um, omdat, um, kijk, het is, het is een heel echt politiek uh, sportje geworden. In plaats van een stichting, hè, de stichting Syrië... die zou eigenlijk een sportje moeten maken voor iedereen... Maar het leek heel erg een sportje specifiek voor de grachtengordel bedoeld. Of vanuit de grachtengordel. Richting de Henk en Ingrid van deze wereld. Hè, de, de gemiddelde PVV-stemmer. En zeggen van: Nou jongens, jullie moeten luisteren. Jullie moeten nou eens tolerant doen tegenover al die andere mensen in Nederland. Het was met het opgeven vingertje? Ja, het was echt met, een, met het opgeven vingertje. Ja, het morele vingertje. En het was behoorlijk belerend van, van toon. Zoals je net ook kon horen in het, in het sportje. Eh, er wordt gezegd: eh, Tolerantie, bladibla. -bla -bla, je staat ervoor open. Dus je wordt gedwongen. Hè, om ervoor open te staan. Dat is eigenlijk dat is, dat is echt het vingertje. Dit is geen moderne reclame, bedoel ik te zeggen. Nee, dit is, nee, dit is gewoon een, een, een, een voor politieke partijen, zeg maar. Ja. U vindt het de problemen in Allachtonen Volkswijken. als de Schilderswijk, Transvaal en kanalen Eiland niet opgelost moeten worden. door te schermen, op deze manier althans met het begrip tolerantie. Ja, ja nee, dat klopt. Ik bedoel, kijk, die tolerantie is, heeft eigenlijk een hele andere betekenis. De tolerantie heeft eigenlijk de betekenis. Uh, dat je zegt, ik verdraag andersdenkenden. Dat dus heeft niet zoveel mee te maken met, met andere culturen en met lekker eten. Uh, maar gewoon met, met, met mensen die anders denken. En die problemen in die wijken los je daar inderdaad niet mee op. Die problemen los je op uh, door ze betrokken te maken... bij de samenleving en bij de buurt waar ze in wonen. Maron Kopman, u bent ja. vicevoorzitter van Sirius, Zoals gezegd, bent u verbaasd over de ingezonden brief van Frank Verhoef? Uh, ja, op zich wel, want het is natuurlijk gewoon een sportje die voor iedereen uh, uh, toegankelijk is. We hebben voor gekozen voor een hele luchtige insteek. En uh, wat heel belangrijk is, is dat wij ook uh, onderzoek hebben gedaan. En dat blijkt dat tolerantie uh, nog steeds door twee derde van de Nederlanders wordt gezien... als de belangrijkste kernwaarde van ons land. En uh, uh, wat ook heel bijzonder is, is dat tegelijkertijd uh, meer dan de helft van onze uh, Nederlanders... Vindt dat we de afgelopen twintig jaar minder tolerant zijn geworden. Dus voor ons was dit echt een aanleiding om uh, een, uh, een sportje te maken... Uh, en om eigenlijk uh, iedereen op een hele luchtige manier uh, te laten zien... dat je uh, ja, met kleine dingen uh, eigenlijk je al wat toleranter... wat meer kan openstellen voor andersdenkenden. Wat is die luchtige manier dan? Uh, nou, die luchtige manier is dat je... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, we laten iemand zien die uh, inderdaad even bij iemand gaat eten, die in een bruiloft uh, meedoet, uh, die zelfs uh, uh, even gekkigheid uitdoet door uh, te gaan volksdansen. Uh, die uh, meekijkt zeg maar met uh, uh, travestieten zeg maar, die, uh, die, die dansen op het podium. Het is natuurlijk een hele luchtige manier waarop wij daar naar, uh, ja, hoe we het hebben neergezet. Een beetje ludiek eigenlijk. Ja, een beetje ludiek. Omdat we ook wel beseffen dat het openstellen voor anders denken, niet heel Eenvoudig is. Dat doe je niet even. En we hebben eigenlijk willen laten zien door op een, op een luchtige manier. Uh, ja, iedereen toch het heel toegankelijk te laten zijn. Het gaat dus wel over andersdenkenden. Dat is wel ja, de bedoeling. Het gaat over openstellen voor andersdenkenden. Ja. Meneer Verhoef, ja. was luchtig? Ja, En uh, ja, luchtig eerder oppervlakkig. Uh, zou ik willen zeggen. Het leek wel een beetje de jaren zeventig. Uh, andere cultuur is niets meer dan gewoon lekker eten. Uh, wat op zich uh, niet onwaar is. Uh, het is lekker eten. Uh, maar. Ik denk niet dat het, dat het daarom draait. En ik vraag me echt af of één uh, zo'n sportje... Sire beoogt uh, het begin van gedragsverandering. En ik vraag me af of zo'n sportje nou echt mensen ervan overtuigt... van nou, jongens, Henk en Ingrid... of dat Ingrid tegen Henk zegt... maar weet je niet dat we tolerant moeten zijn? En ik denk dat dat... Het is ook veel te specifiek gericht op, op... tenminste, zo komt het op mij over... te specifiek gericht op de autochtone Nederlanden. Want we zien ook een blanke man in beeld... die op bezoek gaat bij andere culturen. We zien niet een, een moslima in beeld die zegt... nou, ik stap uit het geloof... en ik wil respect en tolerantie hebben van mijn geloofsgenoten, bijvoorbeeld. Waarom is er gekozen voor een blanke man met, uh, als hoofdpersoon, mevrouw ja, Koopman? Ja, heel eerlijk, wie je ook kast... He, er is altijd een doelgroep die zich er niet in herkent. He, dus ook als wij een Marokkaanse mevrouw of meneer hadden gekast dan was er ook weer kritiek geweest. Uh, dus ja, je kiest iemand, zeg maar, uh, die uh, een redelijk breed profiel heeft. En uh, we hebben ook wel laten zien, zeg maar, door allemaal verschillende uh, situaties... dat we het niet richten op één uh, geloof of op één uh, uh, andersdenkende. Het is gewoon breed ingestoken. Meneer Verhoeven, het is breed ingestoken. Uh, nou, daar, ben ik, daar ben ik niet uh, van overtuigd. En bovendien denk ik dat tolerantie... dus daar niks mee te maken heeft met het verdragen van andere culturen. Maar inderdaad anders denkende. En dan vraag ik me af waarom het ontbreekt inderdaad aan tolerantie in Nederland. Maar er wordt niet mee bedoeld wat er in het sportje wordt, uh, wordt getoond. En wat je daar hoort. Uh, dan gaat het bijvoorbeeld over het... Uh, verdragen van anders denken in de politiek, bijvoorbeeld. Hè. Denk aan de SGP. Daar gaat het om, mevrouw Koopman. Ja, de SGP nee, ja, en het vrouwenstandpunt. Dat, dat is interessant, maar daar, daar mogen andere mensen zich heel erg druk mee bezighouden. Het gaat niet om over gaat anders over eten of? door Staat andere culturen hier in eten. Nederland, mevrouw Koopman. Het gaat niet alleen over anders eten. Sterker nog, daar gaat het helemaal niet over, volgens meneer Verhoef. Nee, dat weet ik, maar dat klopt ook, want we hebben het niet alleen maar over anders eten. We hebben het ook over gewoon... Uh... Uh, je openstellen zeg maar voor, uh, uh, uh, voor, voor andersdenkenden omdat ze homoseksueel zijn. We hebben het ook over openstellen voor andersdenkenden omdat ze uh, uh, toevallig uh, een hobby beoefenen die jij verschrikkelijk vindt. He, dus even gewoon openstellen. En wat even interessant is, vorige week dinsdag was er een programma en dat heette Puberruil. En ik weet niet of u het gezien heeft meneer Verhoef. Uh, nee. Maar daar werd exact dat gedaan en daar werd exact de reactie Goh, nu ik wat meer mezelf openstel... Er zijn twee meisjes, één Nederlandse uit Friesland... en één Afghaanse, ze vonden het allebei doodeng en hadden enorm veel vooroordelen, ook de moeders. En nadat ze zeg maar over en weer bij elkaar hadden gelogeerd... en even met elkaar hadden gesproken... en uh, meegemaakt hadden hoe deze mensen over en weer leefden... stonden ze echt voor elkaar open en vonden ze elkaar eigenlijk ook heel aardig. Dus er was eigenlijk geen spotje weg. van sieren van nodig, mevrouw Koopman? Nee, precies. Dus er zijn een heleboel mooie andere, uh, hoe heet het, uh, programma's... die dit heel duidelijk maken. Meneer Verhoef, tolerantie, ja. is dat een onderwerp, ja of nee? Nee, ik vind, het, ik vind het geen goed onderwerp. Ik denk was dat was dat, wel een goed onderwerp geweest dan? Uh, nou, uh, misschien respect voor elkaar of tolerantie, maar dan ook echt breed. Ik, ik had, ik had, je had ook kunnen zeggen van, weet je wat, we zijn twee verschillende sportjes uit. Um, of, of drie verschillende. Denk aan uh, de Marokkaanse jongeren in Schilderswijk, in Transvaal, in Kanaleiland. Uh, ik ben er vandaag ook weer doorheen gere, ge, gereisd met de tram. En uh, je vriendin die wordt daar gewoon uitgescholden voor, voor Hoer. Uh, niet mijn vriendin toevallig, maar dat gebeurt wel. En ik denk niet dat tolerantie zoiets oplost. Behalve als je ook zegt nou, die mensen moeten ook tolerant zijn tegenover mensen die zich anders kleden. Dat is, dat, dat is het aspect mis ik heel erg. Dus het lijkt heel eenzijdig. Tot zover. Mag ik het, mag ik het hierbij laten? Mevrouw Koopman, ik begrijp dat ja, u nog graag wil reageren. Uh, ze is vicevoorzitter van Sieren en Frank Verhoeven is journalist bij de Dagelijkse Standaard. Ja, dank je. Jaarlijks wordt op 17 oktober wereldwijd aandacht gevraagd voor het armoedeprobleem in de vorm van de dag van de armoede. En ook in ons land worden steeds meer mensen dagelijks geconfronteerd met armoede. Veel mensen met een minimum of middeninkomen hebben geldzorgen. Maar helpt dan zo'n dag om hun problemen op te lossen? Dat vraag ik aan verslaggever Jan Peels. Jan, goedemorgen. Ja, nee, uiteindelijk helpt natuurlijk alleen maar geld voor die mensen. Maar uh, heb je enig idee hoeveel het er te zijn trouwens in Nederland? Geen idee op dit moment. Nee. Ja, ja, ruim 1,1 miljoen mensen moeten rondkomen van uh, minder dan 1000 euro in de maand. En als je dan je huur moet betalen, je vaste lasten, je gas, licht of water, noem maar op. Ja, dan heb je het zwaar. En vandaag wordt er aan, in ieder geval aandacht gevraagd voor dat probleem in uh, Den Haag. Al de dag voordat het eigenlijk wereldwijd is. Waarom is dat trouwens, meneer Van Leers? Uh, nou ja, omdat, omdat in Den Haag zeg maar, kun je heel erg goed zien hoe die crisis toegeslagen is. Het laatste jaar hebben de organisaties die nu met ons meedoen... en deze manifestatie hebben opgezet, uh, allemaal last van enorm overvraag voor individuele financiële hulp of voedselpakket. dat armoedeprobleem groeit dus blijkbaar? Nou, dat groeit wel. Dat, dat, dat, we merken gewoon met onze organisaties... we worden allemaal overvraagd op dit moment. Enkbaar is organiseert vandaag hier in Den Haag een soort manifestatie... met allerlei kraampjes. Daar zijn dus al die organisaties die zich druk maken... over de armoedeproblemen in Den Haag aanwezig. Ja, kunnen die wat doen, is dan de vraag? Nou, het belangrijkste is dat wij met 14 organisaties een manifest hebben gemaakt... Helemaal gericht op de lokale begrotingsonderhandelingen. Zodat we die, de politieke partijen zo goed mogelijk kunnen beïnvloeden. Te zeggen, dit zouden we willen, dit zou kunnen. Hier hoef je niks voor te betalen als je die regeling maar verandert. Dat soort dingen. Daar zijn ze erg in het... Mensen En ze die in het probleem zijn, gewoon wegwijs maken eigenlijk. Ja, ook met die kramen met name. Maar met name richting politiek. Want die politiek moet toch een aantal dingen veranderen. Wil dat beter worden? Gerard van der Zanten, u kent het armoedeprobleem aan den lijven. Jaren dakloos geweest. Hoe is dat inderdaad om in Nederland armoede te kennen? Want ja, heel veel mensen kennen dat natuurlijk niet. Uh, nou, allereerst is er met mij een heel groot schaamteprobleem. Was dat, uh, ik heb inderdaad een, ma een maand echt als een beetje een totdat rondgelopen. Ik... Maar dat was nog een lollige figuur. Ik kan me niet voorstellen dat dat is. Nee, dat is absoluut geen lolletje. Maar ik ontdekte op een gegeven moment de Koninklijke bibliotheek En dat werd op een gegeven moment een beetje mijn thuis. Ik sliep daar aan de overkant. Toen mocht je in de binnenstad nog slapen. Nu worden alle daklozen, is opgejaagd wild, worden naar de buitenwijken getransporteerd. Nachtopvang zit altijd vol. Ja, nou staan er allemaal van die, van die organisaties die u dan, als daklozen en als uh, ja, met heel weinig geld, dan willen helpen. Maar bereiken die die mensen dan op straat? Nou, uh, de Kessler Stichting uh, is een van de stichtingen die nu ook meedoen. Nou, dat was een aantal jaren geleden onmogelijk. En, uh, Wat doet die stichting? Uh, de Kessler Stichting, nee, die hebben onder andere nachtopvang uh, uh, doorstroming, begeleid wonen. Heb je het leger heels? doen ook vandaag mee. Maar uh... in uw geval was het inderdaad met 0 euro uh, de dag rondkomen? Ja, ik had uh, problemen met mijn uitkering. Ik kon geen aanspraak maken op de sociale dienst. Dus uh, ik uh, leefde vooral van de soepbus. En... Ja, elke dag soep? Elke dag soep, mijn bruid. Maar goed, uh, het is ook een manier van overleven. En dat heeft u gedaan, want ja, u bent er nu weer uit, hè? Ik ben er gelukkig helemaal uit. Met mijn uitkering is rondgekomen en ik uh, ben weer aan het werken. Ik heb een, een leuke woning in het centrum, dus... Uh... We hebben al die stichtingen en organisaties die hier staan dan uh, u misschien wel bij meegeholpen. Willeke Eikelboom is van de kinderwinkel. Want vandaag wordt er ook een rapport gepresenteerd over juist armoede onder kinderen in Den Haag. Dat is ernstig? Dat is, ja, zeker. Samen met collega's die voor stichting Stad en Kerk werken op verschillende locaties... Uh, hebben we onze ervaringen bijeengebracht in een rapport om te laten zien hoe dat voor kinderen is. En uh, wat wij merken in de praktijk. Uh, ik werk zelf in Moerwijk. De kinderwinkel is een plek waar kinderen na schooltijd terecht kunnen... Nou, eigenlijk zijn al onze activiteiten gratis. We hadden er eentje waar we symbolisch 50 cent voor vroegen. Nou, er waren al heel veel kinderen die dat altijd vergaten, om maar zo te zeggen. Vergaten ze het echt of konden ze het inderdaad niet meebrengen? Nou, ze konden het eigenlijk niet meebrengen. En 50 cent? 50 cent. En hoe dat komt, daar kom je eigenlijk niet zo goed achter. Kinderen weten vaak niet waarom ze geen geld hebben. Um, ouders die uh, slaan dan liever die activiteit over. En uh, in de vakantie vragen we niet meer dan 4 euro voor een activiteit. En dan is 4 euro al duur. En wat we nu merken is dat... ...kinderen al moeten gaan kiezen. Dat ze niet meer drie keer mee kunnen voor een euro... ...maar dat ze moeten gaan kiezen voor welke ze gaan doen. Lemmy, jij loopt nu stage bij die kinderwinkel... ...maar jij, jij kent die kinderen ook wel. Hè? Hoe herken je ze eigenlijk, die kinderen die echt ja, heel arm zijn... Uh, nou, je ziet wel, wel eens verschil, want ja, soms dan kijk je wel eens om je heen en dan zie je wel als kinderen praten van, ik heb het gekregen van mijn moeder. En dan zie je zo'n kind helemaal verkleuren van, oh, um, ja, ik heb het dat ook Dat heb je thuis niet natuurlijk, ja. Nee, ja, dat heeft hij thuis niet, dus dan probeert hij erover te liggen bijvoorbeeld. En dan zijn kinderen heel hard onderling soms, hè? Ja, heel erg hard, vooral kleinere kinderen, maar die snappen dat ook natuurlijk niet, maar ja, sommige ouders leggen dat niet uit. En ik vind dat eigenlijk wel, zo, moet, zo ja, het moet wel zo zijn, vind ik, dat ouders er gewoon open over durven te zijn. Ja, want uiteindelijk en dat betekent ook een beperking in hun mogelijkheden voor de toekomst natuurlijk. Nou, wat we nu uh, wat we bijvoorbeeld merken is dat uh, als je het over iets simpels hebt als zwemles... wat aangeboden wordt door de gemeente, daar is een wachtlijst van meer dan drie jaar. Dat kost 45 euro in het kwartaal. Nou, dat, als je drie jaar moet wachten op zwemles... Dat 45 is een kapitaal? Is een kapitaal. En dat, dan is de veiligheid eigenlijk ook in het geding. Maar je kunt dan privéles nemen, maar dat is 45 euro per maand. Tien, meer dan een tientje per les. Ja, dat, dat is voor mensen echt onbetaalbaar. En dat zijn maar simpele dingen. Uh, nou ja in de vakantie iets leuks doen of op vakantie gaan als zelf... ja dat, dat zit voor heel veel kinderen niet in. Ja, Zo'n dag als vandaag is er dan in ieder geval voor om kenbaar te maken... dat dat nog steeds leeft in Nederland. Armoede, heel veel mensen kennen het natuurlijk niet. Morgen is het wereldarmoededag. Vandaag al een manifestatie hier in Den Haag. Verslag Verslaggever Jan Peels liet ons even stilstaan... bij de ellende en de armoede die er is in Nederland. Als u vanavond naar Roemenië-Nederland kijkt... vanaf 10 voor half acht op SBS6, de wedstrijd begint om 8 uur... dan mist u bij de Wereldrijd Door... wie de Sonja Barend Award voor het beste televisieinterview 2012 heeft gewonnen. Als vanouds op Nederland 3 om half 8. En u zult ook missen of Joost Prinsen houdt op een schildersdoek. Hij staat namelijk centraal in Sterren op het doek om 5 voor half 9 op Nederland 2. En heeft u in dat alles geen zin en kruipt u er vroeg in... dan bent u om drie uur vannacht voldoende uitgerust om op te staan... en te kijken naar het debat tussen Obama en Romney in ieder geval te volgen via CNN. Jurgen, wat is er voor de lunch? Heb je dat in de kantine al gehoord bij de FARA... dat er een fitty is met de KRO over de beelden van Boer zoekt vrouw? Nee. Dat is er, Felix. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Spannend, spannend onderwerp, blijkbaar. Ja, zeker. En uh, de stelling straks in uh, Standput om half twee politie en justitie moeten meer bevoegdheid krijgen... om computers te hacken. Dat is een plannetje van opstelten... En Danny Mekic, dat is een internetspecialist, uh, die gaat erover meepraten. Goeie jongen, goede prater, dan krijg je de tijd wel mee vol. Dan heb je geen reacties nodig, denk ik. Zometeen en lunch op deze zender. Surf naar degids.fm. Tot morgen. WK nou, kwalificatievoetbal op Radio 1. Vanavond om 8 uur. En Dan moet hij erin gaan en dan gaat hij er niet in. Roemenië, Nederland. Komt die bal en wordt binnengekomen. Ja! Ja! NOS langs de Rijn. Vanavond om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.